Rusland en China staan op het punt om een gasdeal te sluiten. De Russische president Poetin is de komende twee dagen in China om de laatste details van de overeenkomst te regelen. Het gaat om een contract voor 30 jaar. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog niet bekend. Rusland gaat 38 miljard kubieke meter gas per jaar aan China leveren. Voor Rusland is de deal belangrijk, met het oog op de dreigende sancties van het Westen.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 In Servië blijft het water in de rivier de Sava stijgen. Gisteravond zijn nog eens twaalf dorpen geëvacueerd... en ook de belangrijkste kolencentrale in het gebied loopt gevaar. De centrale levert de elektriciteit voor half Servië... inclusief de hoofdstad Belgrado. Voor de slachtoffers van de overstromingen op de Balkan... zijn ook in Nederland inzamelingsacties op gang gekomen. Het weer, zonnig en zomers warm, toort 25 tot 28 graden. In de namiddag en avond kans op een stevige onweersbui. En het KNMI geeft code geel voor gevaarlijk weer. Dit was het en ook... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel bij Amsterdam op de A10... tussen Koen Koenplein en Westpoort 2 kilometer. Op de A15 gooit ik hem Rotterdam bij Sliedrecht West 3 kilometer. Er staat er een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. En op de A44 vanaf Amsterdam naar Den Haag staat een bus met pech bij Kaagdorp op de rechte rijstrook. Drie kilometer vielen vanaf Oude Wetering tot aan Kaagdorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben toch nog zo klein en kan alleen maar liefde geven. Ik zeg dan, kop op meisje. Als je vogeltjes hoort fluiten, twee lantaarnpalen ziet staan. En je kust een oude obergaan met je kop.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 voor Don Mercedes met Rocky. De volgende dame trouwde eind 1965 met Joop Oonk. Dat was de bassist van de Jumping Jewels. Uit dit huwelijk werd dochter Danielle geboren... die met, later met voetballer John van het Schip trouwde. En dit huwelijk strandde in 1974. En op 24 juli 1976 trouwde de dame met Johnny de Mol junior. En uit het huwelijk werd op 12 januari 1979 zoon Johnny de Mol geboren... Maar ook dit hield niet lang stand. Het strand in 1980. En in 1983, trouwens, met de Duitse voetballer Shuren Lerby. Met hem kreeg zijn zoon Kai Lerby en Alberti. Gingen in 1996 uit elkaar. Ik heb het al een beetje verklapt. Wilke Alberti. U hoort er nu op de radio met Ga mee naar het strand. Ga mee naar het strand. Laat je voeten zinken in het zand. Laat de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 I'm bon.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 Jou voor het venster ziet en daarvoor Hermien Timmerman met in het wit en ook nog Willeke Alberti. Het gaan mee naar het strand. Zie je Zandvoort de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort iedere dinsdagochtend. Zandvoort uit Zandvoort een uur lang de echte oud hollandse muziek. En laten we vooropstellen dat iedereen die over Amsterdam zingt in een zeer positieve, positieve, redelijk positieve of niet al te negatieve bewoordingen een standbeeld verdient. Komt er wel een beetje vol te staan... getuige het grote aantal liedjes dat over Amsterdam geschreven is... maar toch, want er is ook een Latino... die geen woord Nederlands spreken verstaat. Hij is hier één of twee keer geweest... en voor een lol in Amsterdam een liedje heeft gezongen. Een iets wat magere vertaling van... Londen is the place to be. En hij is geboren in de poort Spain... 7 december 1910 en overleden in Alicante op 22 oktober 2011. Was een muzikant en bandleider uit Trinidad, Tobago... En die zingt u dan een Nederlands liedje. Het Edmundo Ros met Mokum is de stad voorbij. Mokum is de stad voor mij. Mokum stelt me altijd blij. Het blijft voor mij, het is de stad. Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum is de stad voor mij. Klipper. Of the Kaiser cracked, I've Of the Herring cracked, I found so you're full of luck. But only the ruck is a bit weird. Malcolm is the star for me. Stunter, Smithers, and That is Malcolm's best van kom je beide overstek? Neem dan wat brood mee voor één week. Welcome is de stad voor me. Klepper <laughs> lights like zijn plan voor me. Toen zei ik kom nog paar Toen was er revolutie kwam er, toen was de hele is the stad for me Keep okay, well, er over oh, in a heartache They won't the Linden Cup My Mr. Black and Mr. Brown Demi missen me so in London town okay, Welcome, blijf the stad wel me Zoon en klein, zoon van een orgeldraaier staan ik hier. Ik me meestreer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn me mensen danken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, wijt u dat? Face the on... Voor de, de is het het eraf, middelbare dame? Of kom uw moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? een De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.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 Zie je al die het dual, galant, een van overal. Een pizza, een andere mil, en een ander liedje, al die brand van het Kleine jodeljongen. En daarvoor Marijke Hofland met mijn hart blijft dromen. De volgende dame maakte op 12 januari 2012... in een interview met de nos bekend dat ze stopt met optreden. Aan jubileum toe, 40 jaar. Lisbeth is meteen haar afscheidstournee. Ze is moe van het iedere dag in de auto zitten... in de file staan en midden in de nacht thuiskomen. En zelfs zegt ze hierover... mijn privéleven is heilig voor mij. Af en toe wil ik helemaal niets... Zo'n avondje in je eentje voor de microfoon is heel intensief. En op een gegeven ogenblik ben je gewoon moe. En op 14 januari, na afloop van een voorstelling in Den Haag... van producent Albert Verlinde en Buster die Rafael Hermans van haar maakte... de Buster krijgt een vaste plek in de foyer van een koninklijke Schouwburg in Den Haag. En op 30 januari 2013 gaf ze haar allerlaatste voorstelling... in de stad Schouwburg in Tilburg. We hebben het over Lisbeth List. En hier zingt ze Brussel. Brussel was toen nog een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 Zo'n majoortje zij zat op een kantoortje. Hij dacht niet na, zij dacht aan niets. Dus wie verwacht van mij nog iets? O, oh, Brussel was toen nog een weer stad. Brussel was toen, oh la la, en o, oh, lekker, Brussel was toen nog een dieper stad. Brussel en Brussel was breed.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 日后 Zag zij de jager zo. En toen maar in het bos aankwam, zag zij de jager zo en hij hield haar.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 voorbij met Brussel. Een uurtje is kort. En het is ook weer voorbij. U luistert het afgelopen uur naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En natuurlijk alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u nou denkt van, programma, ik heb een stuk gemist. Of ik heb het helemaal gemist. Of ik wil het nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Rob de Nijs, Rob de Nijs. Maar eerst Hans Frans en de Rekels met een hit uit 1975. Want alleen is maar alleen. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. Bye. Dus ga ik maar naar huis. Mijn Frans, mijn Frans, ik kent mijn pa nog niet. Die vindt het toch prachtig als hij er schoon ziet. zitten? Oh, mijn Frans, ik sta gewoon verstomd. Zo'n schoonpa is schoon. Bij jou, wat schoonpaar zal weten hoeveel ik van je hou. Mijn vader zegt altijd: alleen is maar alleen. Daarom brengt hij vader vastberied doorheen. Tegen hij ons is onder stelde mensen twee. Ja,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 Nu. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika. Dat lieve rest van Nederland, dat lieve allemaal.